Mariel Hageman met het NOS-journaal. In New York heeft de tropische storm Irene minder huisgehouden dan was verwacht. Het ergste noodweer is inmiddels achter de rug. Wel was er in de stad veel wateroverlast doordat de rivier de Hudson op sommige plaatsen buiten haar oevers was getreden. Het waterpeil stond bijna anderhalve meter hoger dan normaal. In laaggelegen wijken staan de straten blank en veel gebouwen zijn op de begaande grond ondergelopen. De effectenbeurs op Wall Street zit ook in zo'n lager gelegen wijk, maar naar verwachting gaat de beurs morgen gewoon open. Ook een olieraffinaderij en een kerncentrale aan de Amerikaanse oostkust hebben geen schade opgelopen door het noodweer. Wel zijn door de storm tientallen grote elektriciteitsmasten omgewaaid, waardoor 3,5 miljoen huishoudens de komende dagen zonder stroom zitten. Amerikaanse autoriteiten adviseren mensen voorlopig binnen te blijven. De tropische storm Irene trekt nu in de richting van Canada. Een groep Nederlands wielrenners is in de buurt van de Belgische stad Luik aangereden door een auto die de groep wilde inhalen. Drie fietsers zijn zwaar gewond geraakt, een van hen verkeert in levensgevaar. Twee raakten licht gewond. De groep fietsers kwam uit Valkenburg, maar verder is er over de slachtoffers nog niets bekend. Tijdens een internationale zijspancross op het circuit van Os is een dodelijk ongeluk gebeurd. De Belg Peter sloeg met zijn Nederlandse bakkenist Michielsen over de kop. Maar na andere combinaties op de onfortuinlijke zijspan inreden. De Belg kwam daarbij om het leven. De Nederlander is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Na het dodelijke ongeluk werden alle races in Os afgelast. Wilrenner Bauke Mollema is de nieuwe leider in de ronde van Spanje. Mollema eindigt in de negende etappe, een rit met de finish bergop op als tweede, maar pakte net genoeg voorsprong op zijn concurrenten om de rode leiderstruit te mogen dragen. Die was in handen van de Spanjaard Rodriguez. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht opnieuw regen. Morgen in het noorden bewolkt met buien, in het zuiden eerst nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu Inspiratieradio. Welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Harms en... Naja nou, van der Linden. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. We hebben wat nieuwe rubrieken, de vorige keer al als eerste gedaan. Dat is een boekbespreking door mezelf en een muziekbespreking door Rob. Ik heb uh, wat schrijvers ontmoet en uh, zij hebben mij... Uh, een en ander over hun nieuwste boeken vertelt en dat ga ik met jullie delen. En erop gaat een mooi stukje muziek bespreken en dat laat hij natuurlijk ook horen. De gast van vanavond is uh, heel erg leuk, een hele leuke vrouw, Carina van der Giezen heet ze. Ze is uh, getrouwd, moeder van drie kinderen, twee kleinkinderen heb ik zelfs ergens nog gelezen. Ja. Um, naast haar gezin werkt ze als natuurkundig. Euh, natuurgeneeskundig euh, therapeut, masseur en healer en steunt mensen op weg naar evenwicht en bewustwording. Zij is geïnteresseerd in de oorzaak van ziekte en onbalans in het functioneren van lichaam en geest. Aan de heelwording en balans van de mens kun je op verschillende manieren werken. Carina's doel is een brug te bouwen tussen de reguliere hulpverlening en de zogenaamde alternatieve hulpverlening. Haar ideaal is met haar praktijk de Witte Roos, medemensen met liefde te begeleiden op hun pad naar liefde, genezing en geluk. Dan gaan we nu naar het eerste muziekstukje. Uh, het eerste nummer is I Love You Love van John Legend. Go and try again Luisteraars. Welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben vanavond als gast Carina van der Giese. Welkom. Dankjewel, Herman. Uh, goedenavond. Nou, leuk dat je er bent. Um, je hebt een praktijk, ja? De Witte Roos. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, praktijk De Witte Roos, die, ik werk zowel in Heemsteden als in Vijf Huizen in uh, Villa 533. En, uh, ik ben dat elf jaar geleden begonnen. Um, ja, ik ben eigenlijk als masseur begonnen. En ik ben eigenlijk steeds meer dingen gaan leren. Intuïtieve ontwikkeling en uh, opleidingen en uh, astrologie. En ja, natuurlijk ook craniosocaal opleiding. Dus ik vind eigenlijk het uh, ja, altijd heerlijk om meer nieuwe dingen te leren. En, uh, daarbij breidt mijn werk ook steeds meer uit. en Waarom ben je eigenlijk die praktijk begonnen? Ja, ik. Uh, ik vind massage gewoon geweldig om, uh, ja, gewoon dat ik voel dat dat heel belangrijk is voor mensen om gewoon uh, lichaamscontact en uh, mensen contact krijgen daardoor met hun lichaam dat je dus uh, ja, een soort bewustzijn hebt van uh, waar je in zit zeg maar, dat geeft in je lijf en dat dat ook heel belangrijk is om dat ook goed te voelen en uh, maar ik denk dat dat uh, door onder andere lichaamswerk en uh, de aanverwante dingen die ik ook nog doe ook met een ment op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau probeer ik mensen aan te raken zover dat kan of mag het dat mensen. Dus ja zo uh... En het hoofdwoord is liefde hè? Ja. Tenminste, dat maak ik uit je teksten op die ik lees op ja. de internet en zo. Ja, ik denk dat liefde het allerbelangrijkste is. Je kan natuurlijk ontzettend veel techniekjes leren en heel veel eh, trucjes, maar ik ben ervan overtuigd dat als die liefde er niet bij is, dat dat gewoon eh, toch niet zo goed werkt. Dus eh, ja, de intentie denk ik dat hij heel veel eh, meer doet dan dat we denken hoor. Oké, okay. en de naam, de Witte Roos... Ja, heel lang geleden was ik in contact met, ja, met een Sonia Bos. En daar hebben ze toen ook was het een symbool, een symbool met de roos. En dat was een symbool voor universele liefde en transformatie van het lijden. Toen dacht goh, dat vind ik, echt, dat raakt me eigenlijk wel. En, en gaandeweg ik kreeg ik veel meer te maken met dingen zoals Maria Magdalena en toen hoorde ik van mensen die dan helder konden zien of channelen van haar, dat er toch uh, de orde van de, die de roze achter zat en dat ook heel ik heb ook heel veel affiniteit mee met haar en uh, dacht ik ja dat voelt heel goed Dus ja dat, dat draag ik ook wel mee in mijn hart hè zo heeft oh, ook. Ja, ook een roze op de ja. ja, op de borst staan op Ja, dus, uh, bij, op mijn hart ja. Ja, ja. Ik, dat draag ik mee dus ik vond het heel mooi ook mijn logo, dat, uh, dat staat hier. Dus, uh, ja, Ik denk dat liefde wel de, um, ja, de inspiratie is. En ook ja, toch wel de enige weg, denk ik, voor... Uh heling van mensen. Ja, alles wat je met liefde doet, uh, het komt ook beter naar voren, denk ik. Het is... Ja, dat, dat, dat, nou, dat vind ik, ik wel. Kan je kan allemaal leren om iets te doen, maar als daar die liefde er niet bij is, dan is het volgens mij maar half of minder als de helft. Dan wordt het een trucje en, ja. en nu gaat het met hele tijd. Het is gewoon veel beter. Ja. Wat had je zwangerschap ermee ja. te maken met die beslissing? Nou, niet zozeer echt zwangerschap, maar ik had toen mijn oudste kindje geboren werd, liefst 28 is hij nu, en zij uh, ja, raakt heel erg dat zegt ja, door haar ben ik ook gaan zoeken. Ze had koelmelkallergie en ze was gewoon een heel baby'tje. En ja, toen ben ik gewoon gaan zoeken. Om haar te helpen om ja. op, de, op de, ja. alle verdrukking in te roeien. Van uh, dat onzin en zo. En de, de omgeving. En daar snapt ja. er niks van. Je moedergevoel gevoel heeft echt gezegevierd. Ja. Ja. Dat is mooi hè? Ja, echt. Ja, Niet nog bij de pakken steeds. neer gaan zitten. Nee. Maar gewoon van hé, hey, hoe kan het uitzoeken? Ja. Enzovoort. En het is er allemaal wel, heb je er kunnen helpen met de... Ja, ja en daardoor ben ik natuurlijk allerlei dingen gaan, tegengekomen. En uh, ja... Zo is eigenlijk ben ik gaan groeien en ik van nou ik ga bachamedisch leren, want die had zij ook. Ja, en ja zo, ba en wat is dat? Baggermedies, dat is uh, dat zijn okay. bloesemremedies die je uh, mensen kunt geven om uh, ja, emotionele.. Ja, gemoedstoestanden, zeg maar, toch te ondersteunen. Om daar gewoon weer positief, eh, zeg maar, als je heel bang bent. Dat het die truppels je helpen van planten. Dat je weer eh, hoedig bent, of moediger wordt. Of oh ja. minder bang, zeg maar. Dus het klonk echt als een muziek. Uh, ja, oh, ja, ja, iets, ja, ja, ja, ik dacht, ja, Bach, ja. Ik dacht ja, aan Bach. Ja, ik dacht aan nou, Bach. Ik dacht er, er iets van is dokter Bach, die ja. is al honderd ja. jaar meer dan honderd jaar oh, het is oud. Het ja, ja, zijn Die bloesemremedies. Niet te verwarren met etherische oliën. Nee, dat is wat anders. De andere je Water en ja, uh, een paar druppeltjes je erop. Ja. ja, maar die, die baggermede is, dat zijn druppeltjes die je inneemt. Begrijp je? Ja, je kunt ze innemen. En ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms, om gewoon tijdelijk lekker iemand mee in te wrijven. Het is dus, dus energetisch. Oh, ja, dat, dat is mooi. Maar was dat de enige. Um, Therapie, ja, hoe moet je het zeggen, een remedie die je toepaste? Uh, In het begin? Ja, ja ik ben ook begonnen met voetreflexmassage. Uh, en zo, ja, ik moet denk ik uh, astrologie gaan doen, intuïtieve ontwikkeling. En ja, gewoon veel meer op mijn gevoel, mijn intuïtie te gaan vertrouwen ook. Dat ik de juiste dingen inzet bij een consult. Maar gewoon een beetje van dit en een beetje van dat. En ja, heel mooi hoe, hoe dan ja, die stroom steeds beter wordt als je meer vertrouwt. Dat, dat voel je ook bij mensen die, die, die, die komen bij jou in de praktijk? Ja, als of mensen... ga je ook naar de mensen toe? Soms wel, als mensen niet mobiel zijn, dan, uh, en of gehandicapten die aan huis zijn. Dat uh, komt wel voor dat ik dan naar mensen toe ga thuis. Maar de meeste mensen komen bij mij in de praktijk. En ja, ze beginnen met van God, wat kan ik voor je doen? En tijdens een klacht of uh, dat ze pijn hebben. Of ja, ergens tegenaan lopen emotioneel. En een, dan zeg ik, nou goed, we beginnen met het massage. En zo langzaam begint er zoiets te ontspinnen van... Een gevoel van, goh, heb je daar eens aan gedacht? Of, goh, hoe is dat dan voor jou? Of wat is er allemaal gebeurd? Dus zo, ja, probeer ik mensen een beetje bewust te maken. Goh, zou het, wat zou het kunnen zijn? Waarom heb je die pijn of die klachten? Het is vaak een andere oorzaak dan kan, waarvoor ja. ze komen. Ja, als iemand natuurlijk heel hard uh, gedennist heeft... Dan is het heel aannemend dat iemand natuurlijk pijn heeft van tennissen. Maar als iemand een chronische klacht heeft... Dan... Ja, een emotionele pijn. Pijn, ja. En dat slaat op je lichaam, want dat Absoluut. geeft je al aan ergens in, jou, uh, ja. Ja, in jouw... Ja, lichaam en geest is en geest één. Ja, één, samen dus kan niet anders. Hè? Is dan, nee. uh, het is niet alleen maar het één, het is allebei ja. Daar moet je het ook samen doen. Ja. Um, Carina, je hebt muziek meegenomen. Ja. Um, zou je dat zelf iets over kunnen vertellen, ja. waarom je dat nummer meegenomen hebt? Ja, nou, ik ben een heel emotioneel mens, dus het raakt me heel erg, dit nummer. Um, het is een nummer van Rob de Nijs, Bang Hart. Um, nou, ik heb dat herinnerd me aan mijn huwelijk met deze man. En uh, ja, ik ben nog ontzettend gelukkig met hem. Ja, ik wil hem eigenlijk bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor mij. Mooi. Ja. Op ja, jouw liefde elke nacht slaap jij naast mij Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen Er is een bange hart, een dat van mij Oeh, dat van mij Ik ben niet eens echt uit het geval Ook al is er al geen meid zo Ik heb je liever dan mijn eigen lieve leven Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij Er is maar één ding dat ik niet echt Van de luisteraars. Nu zijn we weer terug met Inspiratie Radio. Um, ja, we hebben natuurlijk ook nog een hele mooie boeksbespreking van Herman Arms. Uh, sorry, ik ben een beetje geëmotioneerd ge door wat er net gebeurde. Dus het was, uh, even diep ademhalen. Maar Herman gaat nu een hele mooie boekbespreking aan. Dat ga ik doen. Ik heb uh, dit keer uh, niet een boek gelezen, echt. Uh, vorige keer had ik Arthur Japin met de overgave. Is me niet goed bevallen. Dus ik heb nu gewoon vier boeken gepakt... waarvan ik de afgelopen tien dagen de schrijvers heb ontmoet. En het zijn nieuwe boeken. Drie van de vier zijn nieuw. Het eerste is De Stem van de Godin. Leven volgens de maancyclus. Het is echt een, een, een vrouwenboek. Er zit een cd bij met meditaties. En uh, gezongen uh, met allemaal liederen. Het is een heel mooi geïllustreerd boek. Uh, ja... Uh, ook met allemaal kleuren het zie je hier. Dat is heel, uh, heel mooi om dat zo te zien. Het ja, en die, mooi, uh... die platen die komen dus ook uit als een spel. Oh ja. Dus er dat komt, dat komt eerder als een, uh, een soort tarotachtig iets van bij. Uh, deze dame die... Uh, het zijn godinnenboeken, hè. Het is dus eigenlijk uit... Uh, ja, uit de, uit de, uit de hekserij. Uh, het, de boeken die ik nu uitgezocht heb. Ik heb ook een heksenweekend gehad. Vandaar dat ik deze mensen Spannend. heb ontmoet. Ja, ik ben geen kikker geworden. <laughs> Jammer, want ik denk dan komt die prinses om het te zoenen. Maar ja, dat is niet gelukt. Um, ja, Joyce Helen Doorn, die dit boek heeft geschreven, is een uh, hele aardige vrouw. Um, zij geeft ook um, lezingen en workshops... Um, ja, vooral met de tarot is hij heel erg bezig. Het boek wat er eigenlijk op aansluit is het boek In het licht van de maan. Dat is een handboek van de vieringen, de symboliek en bewustwording. Maar eigenlijk hetzelfde laken in pak. Want um, ja, ook de manen, maar alle manen hebben een naam. Hè? Dus, dus je hebt de sneeuwmaan, uh, nou ja goed, uh, je hebt uh, de maan van de kortste nacht... Uh, en al die maanvieringen worden gedaan. Iemand die dat organiseert, onder andere, is ook Femke Bloem. Dat wordt over de volgende uitzending onze gasten. Heeft ze dan elke maand? een... Iedere maand, als de maand vol is, op de volle maan. Oké. Okay. Dan is er een maanviering. Oké. Okay. En dan die maan die heeft dus een naam. Maar het waren toch 13 maanden? Het zijn 13 maanden, ja. ja. Dus Hoe dat... doet ze dat dan? Oh, je hebt dus één, één maand uh, met twee Elke volle vier manen. Weken. Elke vier Elke week, weken, ja, ja. Je hebt één maand met twee volle manen. En dat noemen ze dan de blauwe maan. Oké. Okay. En dat gebeurt dus maar één keer in het jaar. Dat er een maand is met twee volle manen. Vandaar dat je als je ergens kort aan doet, dan ben je een blauwe maandag lid van een of ander ah, clubje. Daar komt die uitdrukking spreken. vandaan. Ik weet niet of ik het al gezegd heb. In het licht van de maan is geschreven door Petra Stam en Maria de Zeeuw. Dat zijn ook twee hele... Aardige dames, ja, het zijn eigenlijk allemaal aardige mensen waar ik mee omga. Um, ja, het is een boek over de innerlijke bron, wijsheid, tarot wordt erin gedaan, uh, kruiden, kookrecepten, edelstenen. Uh, er staan uh, symbolen afgedrukt. Er staat een heel mooi symbool in wat ik zelf op mijn lijf heb staan. En dat staat hierin verklaard. Het is het eerste boek waarin ik het verklaard heb gezien. Grappig, want ik had het al op mijn lijf voordat het een boek kwam. Ja, Joke en Co. Lengester, dat is eigenlijk het heksen-echtpaar van Nederland. Ze zijn al jaren bezig. Zij hebben hun tiende boek geschreven en dat is De Groene Man en De Groene Vrouw. Omdat ik eindelijk ze ontmoet heb, heb ik een oud boek van ze meegenomen. Waar ze stom verbaasd van waren dat ik dat had. De Achtjaarfeesten. Uh, zijn de Keltische Jaarfeesten met ook weer allerlei dingen erin. Daar hebben ze een hele lieve tekst voor me ingeschreven, dat hebben ze trouwens ook voor het nieuwe boek, De Groene Man en de Groene Vrouw, gedaan. En dat wisten ze niet dat, ze, dat jij dit boek had? Nee, ze wisten oh, niet dat ik ze ook dat al hebben tien had. Ik heb ze later gaan zien. Ja, ik heb het meegenomen. Ik heb ze dus afgelopen ja, een week heb ik ze dus heb ik al deze mensen ontmoet. Huh? Dus en gesprekken gehad. Ze zijn ook allemaal gesigneerd. Oh, wat leuk. Dus het is, uh, het is wel leuk Ja, zien. mooi. Um, ja, de, de symboliek en de gedaantes vanaf de steentijd tot nu. Uh, het is ruim 30 jaar onderzoek. Er staan meer dan 500 foto's in van de groene man. Veel al in kerken. Want zoals je weet, de kerk heeft de grond ge... ge, ge hoe zeg je dat netjes? Uh, ontvutseld van de mensen waar de krachtplaatsen op zijn. Er lijken van Griekse beelden die erop staan, klopt dat? Nee? Ja, ja, maar het zijn dus allemaal groene mannen. Het is echt... Uh... Nou, als laatste gooi ik er nog even vrouwenpower in, van Christine yeah. Pannenbakker. Uh, ik ga met Christine door Nederland reizen, uh, tien keer. We gaan tien plaatsen in Nederland bezoeken en dan gaat zij lezingen geven. Ga ik haar chauffeur zijn en haar boeken verkopen. Ik verheug me er heel erg op, zij heeft er ook een hele leuke tekst ingeschreven waarin zij dus ook schrijft van, ik zie er gewoon naar uit dat wij dat samen mogen gaan doen. Dat was eigenlijk uh, wat ik over de boeken wilde vertellen. Nou, dankjewel, uh, Herman. Hartstikke mooi. Ik, uh, ik vind van die kikken vind ik wel jammer eigenlijk. Ja. Ja, dan... en ik, ik hoorde net groene mannetjes uh, voorbij komen. Hey. Niet om het een of ander, maar wij liepen net naar de studio uh, toe. Ja. En er liepen die vier uh, of drie, wat was het, man? Drie, ja, die vierde, dat was dan misschien virtueel Herman. <laughs> die, die zag ik voorbij. Uh, dat een was, een, een, feestje of was, zo. was een raar, uh, ja. raar gezicht. Ja. Goed, um, we gaan naar het volgende. Het volgende stukje muziek. Nou, daar wil ik uh, eventjes uh, heel kort iets uh, over uh, vertellen. Um, gisteren waren wij uh, op, uh, op Lowlands. Uh, Mario en ik die doen uh, samen veel uh, hulpverleningen als, uh, als EHBO'er. En zo waren wij uh, gisteren op, uh, op Lowlands. En ik had het geluk dat ik uh, bij de, de grootste tent uh, stond. En dat is uh, de Alpha tent, helemaal achter op het uh, terrein. En daar, uh, daar stond een uh, heel klein uh, uh, Vlaamse dametje te zingen. 22 uh, lentes jong. Uh, Sila Soe. En uh, nou, de, die heeft een, een strot waar je, waar je u tegen zegt En uh, ja, die laat zich uh, graag uh, inspireren door uh, mensen als Erika Badou en uh, Amy Winehouse Maar hey. dat, uh, dat hoor je ook wel uh, duidelijk terug Maar ze schrijft ook uh, eigen nummers en uh, begeleidt zichzelf daarbij uh, met, uh, met gitaar En uh, nou, in 2009 voor het eerst uh, kennis gemaakt met haar uh, Ik niet, maar de mensen op noord Jazz natuurlijk In uh, Rotterdam toen al, helaas Vind ik jammer dat het weg is uit Den Haag, maar goed Oh, dat is een heel ander verhaal. En uh, ze stond toen ook voor het eerst uh, op Lowlands in 2009. En uh, nou, gisteren dus ook. En ik heb, ja, ik heb echt uh, genoten. En uh, ik zou zeggen luisteren naar het uh, overheerlijke nummer uh, Rag Muffin. For you, my friend You can only see Welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Carina van der Giezen. En zij heeft vanaf 85 een heleboel opleidingen gevolgd. Waaronder sport en intuïtieve massage, Shiatsu massage, Bach remedies, Rijki 1, 2 en 3. mastergraden in Touch of Hield. 20 jaar diverse cursussen in meditatie en bewustzijn, Tarot astrologie. Ze is zelfs gediplomeerd astroloog. Met een zesjarige HBO-opleiding. Toen maar. Uh, cursussen healing, arts de medisch. Healing van de hersenen, HBO. Medische basiskennis, nou ja, enzovoort. Het is veel eigenlijk om op te noemen. Uh, ze doet ook veel met kinderen. Ja. Heb ik begrepen. Ja, uh, ja wat zullen we eruit pakken om, om het gesprek te gaan starten. So, over, uh, over kinderen bedoel je? Nou ja goed, het is gewoon in het algemeen. Wat jou het meeste aanspreekt. Dat, dat je zegt, hmm. van, dat moet ik eigenlijk echt wel vertellen. Ja, ik had een paar dingen die ik uh, belangrijk vind, maar kinderen zijn natuurlijk eigenlijk toch wel het allerbelangrijkste. Ja, ik ik wil eigenlijk heel graag dat er meer samenwerking zou komen... tussen het, uh, wat we in het veld noemen het reguliere en het uh, wat men het meest noemt alternatieve geneeswijze. Nou, het onderwerp vanavond is, heb ik gekozen toch complementaire geneeswijze... omdat ik van mening ben dat alle de, de wijze dingen en van het alternatieve veld... die zijn eigenlijk veel ouder dan het reguliere veld... Dus ik, ik wil het eigenlijk geen alternatief meer noemen. Maar ja, je kunt wel zeggen ik, alternatief voor. Maar uh, wij, wij, zijn, ik wil, wij willen eigenlijk uh, complementair werk. Dus gewoon samenwerken met de reguliere. Omdat ik van mening ben dat het gewoon... Uh, gewoon goed werkt. We hebben allemaal onze expertise's en uh, het gaat niet meer om de strijd van jij doet het niet goed of wij niet. Het gaat om gewoon ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als er meer samenwerking zou zijn. Want dan zouden we veel meer kunnen doen voor de mensen. Ik vind de huidige medische wetenschap een beetje arrogant. Dat ze mm -hmm. dus met die uh, Plastic medicijn, hoe noem je dat? Met die kunststofdingetjes allemaal, met die, die chemische ja, dingen, ja. de natuur opzij schuiven en zeggen: van dat is niet goed. Nee. He, dat, dat, maar ik, dat, ja, dat, dat, dat voelt voor mij niet prettig, dus ik ben blij dat er mensen zijn ja. die dus inderdaad. De kruidenvrouwtjes van vroeger, ja, die dus ja. dat allemaal gaan uitzoeken en, en doen. Ja, die kennis komt wel weer uh, heel erg terug. Ook net als je nu maanden dingen die van de, de vrouwelijke kennis mag weer gewoon gezien en gehoord worden. En ja, ik zou het heel fijn vinden als er gewoon veel meer uh, gelijkwaardigheid zou komen. Want iedere vlak heeft zijn, uh, zijn goede dingen. En zeker ook regulier. Natuurlijk als je je been breekt. En, uh, dan ja, natuurlijk. Natuurlijk. Als ik heel ziek ja. ben, dan is het heerlijk als je een uh, antibiotica keur hebt. Ik denk dat het fijn is als gewoon dat de mensen bewust zijn dat er veel meer kan. En dat ook, ja, de kruiden wordt dat steeds meer verboden door een wet, ja. sinds kort. Ja, ja. Dat vind ik dus gewoon heel erg, erg, heel jammer, want mensen moeten keuzes houden, vind ik. Ja, want zoals en, uh... wat, jij ook, uh, wat jij ook doet is iets met littekens, want je zegt van littekens die blokkeren ook, uh... ja... Dan kan je daar ja. iets over vertellen? Want het, wat Herman zegt, je, je breekt je been, maar als je dan geopereerd wordt, heb je daar weer lid voor. Dus ja. dan ja. is het wel heel fijn als daar een, een combinatie van zou zijn. Ja, ik denk dat er meerdere methoden zijn om dan littekens te behandelen. Acupunctuur bijvoorbeeld, een acupressuur. En um, ja, ik werk zo wel met massage. Dat je zo bepaalde techniekjes hebt om dan, dan die spanningen te verminderen. En de verstoringen, die meridianen die verstoren doordat er in, in het lichaam gesneden is. En, ja, dat kun je best wel een heleboel weer herstellen. Maar ja, mensen hebben daar dus daar ook weer last van. Dus het regulier heeft heel vaak bijwerkingen en waar mensen dan weer iets op moeten vinden. Ja, we zouden toch eigenlijk... Als je ja, het doel om mensen echt te kunnen helpen... Zou je gewoon veel meer uh, samen moeten doen. Ja. Het zou een hele goede aanvulling zijn. Ja. Want kijk, net, om terug te komen op dat beenbreken. Ja, dat, ja. dat is natuurlijk best wel, uh, dat kan niet anders, dat kan nee, je niet, moet het uh, ook niet uitsluiten je, nee, he? dat kan je niet met je handen doen want nee. dat, dat gips heb je nou eenmaal nodig om, ja. om dat vast te zetten, tuurlijk maar uh, de andere dingen die daarnaast vallen, hè, zoals toch wat, wat het mentaal met je doet, geestelijk met je doet, ja. ja dat zou toch op een andere manier uh, best wel ja, ja die ongeluk zou je bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoring van kunnen hebben, of gewoon de schok of wat is er gebeurd dat je dat zit ook in, het, in de mens ik denk dat een mens beter kan genezen als je meerdere vlakken benadert. En het is niet alleen een been, hè? het is een heel systeem een mens. En, ja, wat ik toch heel belangrijk vind, dat je klachten holistisch bekijkt. van uh, Je bent meer als alleen maar een pijn in je vinger of een pijn in je buik. Het, het komt, komt ergens, ergens van. vandaan. Het komt ergens vandaan. Ja, ja. Dat, is, ja. dat is zo mooi van jouw praktijk, want... Uh... Je, je, je bent echt een alleskunner op dat terrein. Dus als je dan ja. iemand masseert en je ziet een litteken ja, of blokkade, ja. dan weet je gelijk al van wie ja. uh, ja, kan erop reageren. Als ja, je heel veel spierspanning hebben, dan kun je bijna al vanuit gewoon mensen dingen, nare dingen hebben meegemaakt, ja. bijvoorbeeld. En dat, dat voel ik dan ook. En dan, dan zet ik mijn craniosocraal. Uh, Kraniosakraal Wat is dat? Kraniosakraal, nou, ik weet niet ik hoeveel tijd ik over mag praten Oh nee, ga maar, praten maar gewoon door um, ja, je hebt het, het zenuwgestel bestaat uit de hersenen en het, en het ruggenmerg En dat wordt omgeven door een heel dik vlies Dat is dura mater En daarin is, een, is vloeistof Het is het hersenvloeistof en het uh, ruggenmergvloeistof En dat noemen we dus craniosacraal. Dat beweegt zich van het hoofd Dat is het cranium, het beschedel En het het, het sacrum is het heiligbeen, dat is de andere kant van, eh, van het hoofd, zou ik maar zeggen, bij het onderlichaam. En dat, uh, dat, uh, dat, dat ritme, dat is een ritme, een eigen ritme heeft dat vloeistof. En dat ritme wordt overgenomen door uh, allerlei uh, bindwevelstructuren. Die is, uh, uh, ja, de zenuwen, dat zijn de uitlopers van het riggemerg, zeg maar. Dat, dat, die hebben een soort hoesje. En die zenuwen worden weer kleine zenuwtjes. En alles wordt steeds verder, verder, verder van het zenuwstel af. Maar alle delen die. Uh, het hele lichaam gaan wordt steeds kleiner maar die hebben allemaal nog zo'n hoesje die verbonden is met het dura mater zeg maar, met de oorspronkelijke ja. hoesje zeg maar, van die verbonden is met het, het vloeistof, en daardoor kun je met uh, ja, vasthouden, zeg maar van ding, delen van het lichaam heel goed dat ritme voelen uh, wat, in, wat in het uh, zenuwgestel, dus uh, het, het centrale zenuwgestel in dit geval dat kun je voelen, overal in het lichaam en je kunt dus door dat ritme te voelen, ook ervaren dat het soms geblokkeerd is of heel snel gaat en uh, wat je dan probeert is het ritme heel erg te vertragen, waardoor het uh, lichaam eigenlijk zoveel energie vrijmaakt maakt om zichzelf te herstellen, want als therapeut kun je nooit iemand genezen, maar je kunt wel faciliteren om, om zelf te genezen, want dat is eigenlijk wat je doet en ja, ik hoop dat mensen dat ook steeds meer gaan voelen, dat ze zelf ook heel veel kunnen dus als je iemand bijvoorbeeld een hand zou geven, zou jij al voelen dat dat geblokkeerd is? Of moet je dan toch eigenlijk meer toch naar de functie van de rug gaan of... De nek of schouders. Je kunt bij de hand het ritme voelen. Maar um, ja, omdat je uh, vanuit de intuïtie wordt je ook vaak een beetje gestuurd. Van je moet daar zijn of welke plek. Waar is het geblokkeerd? Als je hand niet geblokkeerd is, zul je het bij de hand niet voelen. Als je dan zegt, nou ik ga even het bekken voelen. of de nek. of de achterhoofd zijn natuurlijk heel veel plekken waar veel spanning is. Ook het borstgebied. Als je dat voelt, dan kun je heel goed voelen. van god, oh, er, zit, er zit zoveel spanning in het lichaam. wil dat ze ook graag los. Laten. Ja, dit is gewoon echt. Ja, je gaat echt toe naar dat mensen zich vrijer voelen en, en ja, doordat je minder geblokkeerd bent, kan je ook veel meer je hoge potentieel waarmaken in het leven. Want, ja, het gaat erom dat je je maximale potentie leeft. En ja, dat dat is ik hoop ook de daar Wij kunnen daar ook. Ja, dat is ook natuurlijk als je al, ik denk als je al met mensen praat, dat je het al hoort aan de manier van praten, ja. aan de manier van ademen als mensen hoog ademen ja. is het ook al een spanningsgevoel ja. natuurlijk en ja. er, dan daar kun je mensen ook natuurlijk heel goed mee helpen ja je kunt dat ook voelen dat mensen maar heel, heel een klein beetje in hun lijf aanwezig zijn en dan probeer ik echt zeggen joh Adem is, kijk eens hoe je ademt Vergeet gewoon te ademen je en je door. Gaat ze, ja. gaan zakken hè? Ja. En, en daar probeer ik ja. ja. Ga ze even diep zuchten Of hè, voelen ze even hoe lekker je op die tafel ligt En zo ga ik ze steeds dieper In zichzelf laten zakken En heel veel mensen vallen ook gewoon in slaap Het is gewoon zo lekker Dat was, Zegt soms, ze oh, ze lekker hoe ik een beetje In de hemel zit zo. En, en dan gaan ze misschien ook wel dromen En misschien dromen ze ook wel over L.A. En uh, ja, we hebben nu ook... Een, ja, ik laat het eventjes maar... Uh, me, mensen maar even wegdromen. Ook met, ja. uh, met dit nummer. Dit uh, nummer is... de uh, uh, Picture... Uh, picture Postcard from L.A. Van uh, Josja Kennison. Uh, dat is ook... Uh, ooit is gezongen door Jimmy Daarom gaat lachen. <laughs> ik weet... jij, gaat, jij gaat nu een heel ander verhaal <laughs> vertellen. Ja, dat komt. Ik, ik heb je heerlijk in verwarring gebracht. Nee, dat geeft helemaal niet. Ja, maar dat, ja, dat is wel zo. Hoor. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vertellen dat nu hoor. Nou, eigenlijk uh, we hebben we het over Jim. Want Jim heeft het ook gezongen toen de, uh, met zo'n popprogramma. Maar Jim is ook uh, de naam die wij gekozen hebben voor ons hondje. <laughs> Oh, <laughs> ja, het geeft altijd weer een, een hele connectie, maar uh, ja, omdat Jim uh, uh, vond, uh, of, hem, onze dochter vond Jim zo leuk, dus moest ons hondje ook zo eten. Maar laten we nu maar even gaan dromen over LA. Het is heel ver weg, maar toch dichtbij.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 She listens to my music I listen to her dreams She swears she's gonna make it She's going all the way And I say, send me picture postcards from L.A. If you find me one I'd love a picture of The California sun When Rachel shares my pillow She always asks me things Like do I really think she's pretty Do I like the way she sings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 I love a picture of the California sun Sometimes Rachel stands up in the middle of the bar And does a scene from the late show We all clap our hands as she pulls Next so week, I'm going If you find me one, I'd love a picture of the California sun. Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Carina van der Giesen. Zij heeft een praktijk, de witte roos voor natuurgerichte therapieën. Zit je niet lekker in je vel? Ben je gespannen? Heb je pijn? Ben je moe of verdrietig? Of wil je gewoon jezelf eens verwennen? Een ontspannende massage helpt je om je prettig te voelen... en beter in contact met je lichaam te komen. Deze dingen doet allemaal Carina, maar ook mensen met burn-out. Ja... Um, die komen ook wel bij mij. En dan, um, ja, ik merk toch dat uh, ja, massage is echt wel een heel belangrijk uh, aspect in mijn werk. Ik, uh, ik, ik vind het heel fijn om, mensen, bij me, om echt contact te maken met mensen. dat kun je met via lichaamswerk dus uh, heel goed doen en ik merk dat dat ontzettend uh, goed werkt ik, ik, ik masseer al 23 jaar mensen en elke keer vind ik het nog zo fijn om te doen en dat het zoveel doet, dat vind ik echt nog verbazing dan over, jeet wat dat doet het nog veel voor iemand, om gewoon alleen maar ja, stressregulerend. Uh, je maakt blijkbaar ook hormonen waar je gelukshormonen, dat je gewoon prettiger voelt uh, ja, en als mensen zich prettiger voelen dan, dan draag je de dingen ook anders en ja, je kunt ook heel plaatselijk werken en, nou ja, burn-out kan heel, heel, kan heel erg zijn en heel langdurig. Maar ik probeer echt dingen bij elkaar te zetten. Dus echt regelmatig massages. Dus gewoon mensen kunnen ontspannen. Ik gebruik de remedie. Ik test uit wat voor remedies mensen kunnen gebruiken erbij. Etherische oliën die ze lekker vinden. En ja, dat craniosokraal gebruik ik er dus mm -hmm. altijd bij. Gewoon van: dus, het, is een, het is een optelsom. Als mensen komen met iets die jij probeert, is dus gewoon iets te mixen. Dat je denkt: nou, dit is nu goed. Of eh, niet praten, wel praten. En. Ja, je kan niet oplossen voor mensen, maar je kan wel samen met ze ja, een stukje meelopen en gewoon een soort traject afleggen. En ik zie dat mensen er heel blij van worden. Ja, daar ik ook weer heel blij van, hè? Ja. Maar vergt dat niet erg veel van jou zelf? Nee, ik heb niet een praktijk met tien mensen op een dag. Dat, dat wil ik ook niet. Ik, ik voel, voel dat ik echt voor mensen wil zijn, dus ik heb maximaal vijf uh, mensen op een dag. En... Uh, ja, ik vind dat, dat iedereen recht heeft op mijn, op echte, echte aandacht en er zijn. Hè. Ik kan dus niet zeggen van, oh, nu heb ik even geen zin. Dat, dat, dat ik vind dat het gewoon niet kan. Dus ik probeer mezelf een goede conditie te houden. En dat je gewoon echt er voor mensen kunt zijn. Dat je dus optimaal iets kunt meegeven. En... Uh wel heel veel tevreden klapt. Nou, dat, dat kan ik me voorstellen, ja, Dat gewoon, je ook ja. Ja, ja, ja, ja, ja, heel fijn. Is, ja. Uh, ja, het is eigenlijk mijn levenswerk, hè, wat ik doe. Ja. Ik heb meegemaakt dat ik uh, een moeilijke periode in mijn leven had. Dan mm -hmm. ging ik met iemand in gesprek. Mm -hmm. En toen ging ik liggen voor een massage. Mm -hmm. En precies die plek in één keer zo waf mijn ja. vingerdoel. Ja. Ja, Terwijl het dus het niet op. zichtbaar was. Uh, nee. Want mijn rug is gewoon mijn rug. Ik ja. bedoel, uh, dus dus dat, dat is echt lichaam en geest. Hè? Ja. In, in, in balans maar zijn dat geëikte punten dan ofzo? Dat zou ik eigenlijk niet, niet weten. Er is niet een vast iets. Er zijn natuurlijk wel geëikte punten denk ik, van systemen. Een uh, drukpuntmassage of heb je wel. Maar ik, werk niet, ja, ik heb het allemaal geleerd. En tegelijkertijd merk ik hoe meer ik loslaat. Hoe meer ik in die overgave zit van de stroom die door mij heen gaat. Hoe sterker het werkt. Dus zeg, hoe minder ik doe, hoe, hoe beter het werkt. Dus dan op een gegeven moment denk ik, ja kan dat maar het is wel echt waar dus... het is echt ja. dat er is iemand die komt met een zeg maar een, een probleem tussen aanhalingstekentjes en die, die komt bij jou en dan ga je met hem praten en of, ja de, en dan komt er vanzelf uit van wat het probleem is en je voelt gewoon van ja, deze handen, ja. techniek moet ik toepassen ja, het is, ook een het is ook een intuïtief proces. Als je met mensen praat, dan krijg je een gevoel. Maar er is altijd wel een soort structuur van de massage. Dat mensen, en als mensen alleen willen praten, kan dat ook. Maar ik geloof dat een samengaan van een aantal dingen optimaal werkt. En niet alleen maar het praten, maar en, en, en. Zeg maar. ja. Ik ga ook niet pretenderen dat ik de oplossingen heb. Ik kan alleen zeggen, nou, ik wil het heel graag proberen met jou samen dingen te doen. En het, de, de behandelingen variëren wel. En is dat wel. een lang traject over het algemeen? Of? Ja, ik vind ook mensen daar zelf ook vrijing zijn. Van, ik overleg van, joh, ik zou heel fijn willen om je eerste vier keer elke week te zien. Of wat één keer in de week. Als mensen dat gewoon eh, ja, goed vinden. Ik vind wel, ik ga het niet opleggen. Ik vind het wel fijn als mensen zelf ook zeggen, nou, dit wil ik aangaan. En, eh, ja, zeg, nou, ik ga nooit beloofd dat ik het op kan lossen. Ik vind het heel, heel fijn om te proberen en kijken hoe ver we mogen komen samen en uh, ja, ja kijken wel. wat er mag, hè? Ja. Ja, ja, ja. Is is het een, een techniek waar je je het fijnst bij voelt? nou ik heb natuurlijk heel veel dingetjes al gedaan ik merk nu dat ik, bijna klaar, ik ben bijna klaar met mijn opleiding, ik ga naar dus buiten en ik merk dat dat toch eigenlijk wel de kroon op mijn werk is, dat je op zoveel vlakken diep, veel dieper nog kunt werken als massage en dat je echt ook echt de, de, de, de, de diepe weefsels ontspanning kunt brengen en ruimte kunt geven in het hoofd in het bekkengebied waar heel veel hè, dingen opgeslagen zitten en overal in het lichaam ja, ja, dat is toch wel een hele mooie methode die ook op het moment komt in mijn leven dat ik echt steeds meer probeer in die overgave te komen en niet meer in het denken van nou, en controle ik denk nou, als ik het laat stromen dan gaat het ook goed hè? De controle dat... geeft spanning en dus ook ja, spierspanning precies, dus ja, dat is voor mij ook een proces ja, ja. ja dat is mooi. heel mooi ja. Ja. ja je test ook vitamines ja, ik heb dat wel. Vitamine mineralen van een bepaald merk dat ik daar dus gewoon wat supplementen van heb in een testdoos. Dus ik, ik bied het wel eens aan voor als eens kijken wat, of je nog iets erbij moet hebben. Want ik ben ook aangesloten bij een beroepsgroep. En uh, ja, die eist ook een aantal uh, dat je meerdere werkvormen hebt. En ik adviseer mensen dan. Maar als ik vind dat ze doorgestuurd moeten worden, dan gaan ze naar een specialist. Oké, okay, okay, dus gewoon een onderdeel uit het totaal. Een onderdeel uit het verhaal, ja. Je hebt een muziekstukje meegenomen. Ja. Ik vind het heel lang. Ik vind al een prachtig stuk muziek. Het is van Alan Parsons Project. Het is Old and Wise. Ja, ik, het heeft me ook geraakt, omdat ik het hier in de kathedraal van Haarlem heb gehoord, bij een graaf. Dus ik heb echt ontzettend gehuild. Gewoon alleen maar zo geraakt, werd door die muziek. En later dacht ik, ja, ik als ik dan la, hij zingt over, uh, I mijn mean naam and Wise. denk ik, ja, ik hoop echt dat ik later een uh, oude wijze vrouw mag worden. En uh, nou, denk ik, het is gewoon een mooi nummer. Dus als ik je zo zie, denk ik dat dat ook heel goed gaat leren. Ja, dankjewel.